30 op dit moment op het Zandvoortse strand en dan heerlijk genieten van deze muziek uit de jaren 80. Je de Ryan Paris en de Dodge Vita. Welkom bij de derde en laatste uur van Zandvoort op zaterdag. ZFM Voor Zandvoort en de regio. En in de derde uur hebben we de volgende onderwerpen voor je. Uh, ja, we hebben. Uh contact te krijgen met John Lemmons op het voetbalveld. Maar dat is helaas niet gelukt. Maar dat gaan we tegen kwart over vier weer proberen. Want ik ben toch benieuwd of SV Zandvoort. Het is gelukt om Odin weer op gelijke hoogte te trekken. Want ze stonden nog steeds met 0-1 achter toen we daar voor het laatst vertrokken. Uiteraard rolt de klok van half vijf het dier van de week. En die luistert naar de naam Balloon. En dan gaat de telefoon. Ja, dat zou, dat, dat zou hem zijn, denk ik. Nee, ik neem nee. Hey, je, je zit uh, live in de uitzending. We vertelden ja. net de voetbal. We zijn heel benieuwd of er inmiddels uh, gescoord is daar weer op veld door SV Sanford. Ja, volgens mij heeft Joop jullie vandaag met een 1-0 uh, voorsprong. Achterstand. En uh, wordt net een doelpunt afgekeurd, maar... En het is inmiddels 2-1 voor Odin, dus 1-2 moet ik zeggen. Eh, uh, Zandvoort absoluut veel sterker. Op veel meer kansen, ongelooflijk veel kansen moet ik zeggen. En, maar ja, niet benutten. En, uh, en dan zie je eenvoud in onze eigen verdediging, Toen werd er 2-0. En uh, vervolgens werd er door een fantastisch mooie. kopbal vanuit een corner. 2-1 door Boy de Vet. Of Boye, uh, niet boy de Vet, uh, Boye Visser gemaakt. Ja, want die is terug natuurlijk op, op de velden. Bij ons. En uh, nou, ik moet zeggen, Zandvoort drukt aan en uh, Odin krijgt wel kansjes, maar Zandvoort is absoluut de betere op dit moment. Oké, okay, zodanig gaan we nog twee platen draaien en dan komen we voor het slot van de wedstrijd weer bij je terug, John. En ik hou in de gaten dat jullie bellen. Okay. Dank je wel. Okay. Okay. Dat was John Lemmens Inderdaad, nou SV Zandvoort nog steeds achter. Maar die is wel weer gescoord. Ja, oké. Okay, goed, dus straks weer even terug naar John Lemmens voor het eind van de tweede helft. Momenteel een 1-2 achterstand voor SW Zandvoort. Dier van de week had ik al gezegd: Ballon, uh, een liefhebbers voor het gedicht van de week, kwart voor vijf. Uh, het gedicht van de week. En uh, de titel is: Je bent uniek. Je bent uniek? Wordt heel gevoelig. Wordt heel gevoelig. Oh. Verder nog wat uh, sportnieuws wellicht. En wat kort Zandvoorts nieuws. Tussen de zomerse muziek door. Heerlijk, want daar hebben we er nog heel veel van. Wat dacht je van pata pata? Sebo, je hoorde, I like Chopin. Voor het slot van de wedstrijd van vandaag, 2 Salford tegen Odin, gaan we weer naar het veld van 2 Salford. Daar is John Lemmers. John, hoe is het daar? Uh, nog steeds 2-1. Zomvoort nog steeds in een dominante positie, maar het mag niet op mee te zetten in goals. Het, toch, uh, we staan nog in achter, helaas, maar het, uh, ik kan er niks anders van maken. Soms had ik, als ik in het veld sta met mijn kwaliteiten van voetbal, had ik echt nog zelfs goals kunnen maken. Want er hoeft hier niet veel voetbal te zijn. Maar ja, Salvo is een super aanvallende kloptenaar. Uh, heerlijke combinaties. Uh, alleen net in de finish, Dus lukt het niet. Ja, want bij de Huidens Dagblad Cup uh, lukt het helemaal niet voor uh, SV Salvo. Zijn ze wel uh, op de goede weg vooruit? Nou, ik moet zeggen dat er een totaal anders is. Dus vandaag speelt. Veel beter dan, uh, dan ondanks dit, want het want is, het is bloed heet op dat kunstgastel natuurlijk. Uh... ...is het niet te vergelijken met uh, de Haamsdagblad voor uh, Veel en veel beter. En deze is toch later heel eerlijk zeggen, ...oh, die is een, uh, wel een reserve hoofdklasse. De spelen wat hoger dan uh, S.V. Zandvoort. Maar ze uh, hebben nu weer even een drinkpauze ingelast. Want ja, dat is en moet ook doorgaan met deze hitte. Maar ja, de kans bestaat nog dat het 2-2 wordt of, of zelfs winst. Maar... Tot nu toe de stand op de scorebord 1 tegen 2. Ja hoor, dat is juist van uh, Jan van es, wat betreft de eerste helft. SV Salvoort nog uh, niet compleet, want er zijn nog een aantal jongens uh, op vakantie. Belangrijke spelers voor het team? Ja, nou ik denk als ik, als ik even naar de belangrijkheid kijk, dan Kalas missen we. Die is niet op vakantie, maar die moest natuurlijk voor de zaak vandaag uh, weg. Uh, Max... Aardenwerk is toch een belangrijke speler uh, Die er niet is En dan noem ik de twee Ja toch twee heel belangrijke spelers Van de, van de selectie die er niet zijn Oké okay, dus Beloof wat voor de competitie als die weer terug zijn Dan uh, hebben we er weer alle vertrouwen in John ik ben ervan overtuigd dat we heel hoog gaan scoren in de competitie. Oké, okay, nou we gaan er volgens nog vooruit dat deze wedstrijd vandaag wel voor een verlies eindigt voor SV Zalvoort. Maar mocht daar nog verandering in komen, dan hoor we het graag nog even van je. Dan laat ik me horen, in, zeker bij het volgende programma. Oké, okay, dankjewel Sean. Hoi. Hoi. Ga ik niet me liggen, maar Quero kuntje, ik kom na madrugada. Até. check Speciaal heeft gedraaid voor alle deelnemers aan Rondje Rem. Geef me wind en zeilen. Ja. En vooral nou, de wind. Ben, he, dat, ja, die, ja, die zeilen, die zeiden we wel. Maar ja. Frank zou nog wel als hij terug was, maar <laughs> dat, <laughs> dat gaat niet meer. Gaat, gaat niet meer voor vijf uur, hoor. Johannes dus, <laughs> ik trouwens, geef me wind en zeilen. dadelijk het dier van de week. Maar voordat we daaraan gaan beginnen, hebben we nog een plaatje. En ook nog even het nieuws dat SV Salvoort verloren heeft. Helaas van uh, Odin vandaag. Het is uh, 1-2 gebleven. Maar wel een sterker is, is tijdens de hoogste Cup. Dus we hebben hebben er vertrouwen vertrouwen in dat het het goed goed komen. Je de Europics en sweet dreams are made of these. En daarmee is het uh, half vijf geworden. Zullen we hem gaan doen Albert Jan? Ja, gaan we doen. Het dier van de week, daar komt hij aan. Ja, en het dier van de week luistert naar de naam Baloen. B-A-L-L-O-O-N. Ballon is een heel lief en vrolijk jongenskoneentje. Hij is uh, vrij tenger en erg tam. Om hem tam te houden moet je hem rustig en voorzichtig benaderen. In plaats van naar haar toe te gaan, is het beter om bij hem te gaan zitten en hem naar jou toe te laten komen. Balloon is atletisch gebouwd. Hij heeft zoals alle konijnen sterke achterpoten om goed mee te kunnen springen en hard mee te kunnen lopen. Ik vind het geweldig beest als ik de foto ja, zie. Black and white. Yes. Alleen een hok als woonomgeving is voor een konijn daarom niet genoeg. Balloon is jong en speels en heeft ook daarom zeker heel veel ruimte nodig. Een ruim hok, maar ook ten, ten alle tijde toegang tot een ruime ren, zijn daarom noodzakelijk. Zakelijk. Ook moet hij rechtop kunnen staan met zijn pootjes rechtop en sprongetjes kunnen maken. Een ruimte van 2 bij 2 naast een hok om in te rusten en te slapen moet ieder konijn erg wel hebben. En een leuke konijnenmeisje erbij, want konijnen zijn hele sociale dieren. Ja, wij, wij ook. En geen enkel konijn is graag alleen. Dus heb je een ruimte en veilige leefruimte voor Balloon en een lief Konenenvriendin? Kom dan gerust eens langs om kennis met te maken bij Balloon. En waar blijft Balloon momenteel? Balloon verblijft momenteel in Dierenhuis Kennemerland, Keesomstraat 5 te Zandvoort. Uh, en verder informatie op www.dierenhuiskennermerland.nl. En het Dierenhuis geopend van 11 tot 4 uur, van maandag tot en met zaterdag. Dus ik wil zeggen, ga even op de thee bij Balloon. Ja, nou wat ik eigenlijk lief klein konijntje erachteraan moet ja. draaien. Maar goed. Hey, deze zal blijven hoor. Baby ja. Minola en Kit Creole en Hey Mambo. Ook op internet. internet. www.zfmzandvoort.nl ZFM ZFM Met een hoofdletter Z Van Zon, Zee, Zandvoort en Zomeritz Wij zitten er lekker al, gelukkig maar, 24 uur per dag, 7 dagen per week, CFM, van radio vanuit, de badplaats van Nederland, Samvoort natuurlijk. Pessendien, doe je hoor Ja, helemaal goed. Er uh, dat dat was net in, iemand even in de studio en die ging nog barbecue vlees halen, maar dat kan je voor mij wel vergeten nu. Dat gaat heel moeilijk worden. Ja, dat is volgens mij al helemaal dat gaat heel moeilijk worden. uitverkocht en uh, dat wordt weer geknoeid vanavond, dat hou je niet voor mogelijk. Gebarbeknoeid. Maar dan heb ik een hele re leuke receptje heb ik. Ja uh, want er zijn ook mensen die gaan duur. Heb je dat wel eens al gehoord? Nee, nooit. Nou, Kaasvondue ken ik wel. Ja. Knoflookfondue. U krijgt nu het recept. Houdt uw pen en papier bij de hand. Het is een heerlijke dip. Men, men nemen volle yoghurt. En dit is voor twee personen. Hè? Uh, 200 tot 300 milliliter lekkere romige yoghurt. Daar doet u twee à drie eetlepels halvanese, als u een beetje aan de lijn wilt doen, dat er doorheen. En dat goed, goed mengen. En dan uh, gewoon eens een mooi lekker bruin Spaans bakje. En dan uh, al naar gelang, u van knoflook houdt, uh, vier tenen, vijf tenen, zes mag ook. Maar dat is meer dan genoeg. Want naarmate dat, dat dipje langer stil staat, dan zakt dat de knoflook een beetje naar beneden. En uh, tegen de tijd dat je dan beneden aangekomen bent, dan wordt het zo lekker. Dus vier tot zes tenen knoflook daardoorheen Ik zou zeggen, pak en, maak er een lekker aangemaakte sla bij. Dat is ook niet zo moeilijk. Stokbroodje En ook op het belangrijkste Een gekoelde slobber witte wijn erbij uh, Lekker hoor Lekker slobberen en lekker dippen in de yoghurt Met een heerlijke knoflook Dus dit is mijn knoflook recept voor vanavond Bij dus, de barbecue als het vlees op is Bij Horneman of ergens anders Dan uh, weet je waar je het uh, knoflook Ja wat je kan eten vanavond Lekker knoflook vond mm, Heerlijk Perfect.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 dance like this, hey. she make a man wanna speak Spanish, she como se Sing. bonita, mi casa, Shakira, Shakira, oh baby when you talk like that, you know you got the hypnotized, so be wise, I keep on beating the signs of my body, she Senorita, feel the conga, let me see you move. See you, yeah. Hey. yeah, she's so sexy I am at fantasy A refugee oh, like me back With the fugies From a third world country I uh, go huh. back Like when Pac carry crates For Humpty Hump We lead a whole club Jizzy yeah, Why the CIA I'm When I wash The foreign beings I'm And Haitians I ain't guilty It's some musical transaction No more do we snatch rope oh, oh, Refugees oh, run the seas Cause we on our oh. own boat oh. I'm on tonight My hips don't lie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 Precies hier op de Zoogwitse op deze zonnige zaterdagmiddag. Wat een lekker weer is het! En ik weet zeker dat heel veel mensen vanavond gaan barbecuen. En als je nog wil barbecuen en je hebt geen vlees. Het is nog verkrijgbaar bij de Fomar. Want uh, ja, we worden toch goed beluisterd. We worden dus dus goed beluisterd? Met meteen iedereen... wel de hele mensen op. Nou, bij de Fomar was er nog voldoende vlees. Dus het uh, dus komt helemaal goed. Lekker vanavond met z'n allen barbecuen. Het is kwart voor vijf geweest. Het gedicht van de week. Kijk eens op het strand heel goed om je heen En voel je nu eens niet alleen Zie je al die mooie kleuren, ruik je die zinderende geuren Dit ben jij, hier sta je dan Neem het in je op, geniet ervan Vandaag is dit jouw dag, bekijk je alle dingen met een lach Fluitend ga je op pad, je bent geweldig, weet je dat? Zonnestralen kleuren je gezicht. Voel harmonie op je gericht. Alles leeft, beweegt en zingt. Fonkelend kristal dat kleurrijk verspringt. Omarm de wereld, proef haar geluid. Met opgeheven hoofd kom je heel ver vooruit. Je leeft, bijzonder als persoon. Je bent uniek, best wel ongewoon. Ervaar dit als iets moois, elke nieuwe dag... Dan ben je gelukkig met elke kleine lach. Wow, wat een mooi gedicht weer. Het gedicht van de week bij CFM. Heb je er ook een voor ons? We willen hem graag van je ontvangen. Stuur jouw gedicht naar redactie@cfmstanford.nl. Redactie.cfmsanvoort.nl en wie weet, misschien komt jouw gedicht volgende week zaterdag wel langs op de radio. Wat een geweldige plaat uit de jaren 80 joh, de Fine Young Kenwals. En Johnny, come home. Nou, de heren zijn weer thuis. We hebben het over Roy en Rudy. Ze zijn weer home om zo dadelijk Entertainment for You te gaan presenteren. Ja. Goedemiddag, Rudy. Pak de microfoon er even bij. Ja, ja, ja. Dat praat wat makkelijker. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Zo, wat gaan wij vanmiddag allemaal doen tussen vijf en zeven? Uh, nou ja, natuurlijk uh, Henry met het shownieuws. Roy moet meteen lachen. De Jij... popstar, Henry. Roy is er ook weer bij vandaag. Het is echt een, een tijdje geleden, hè? Ja. En uh, hij is natuurlijk blij dat hij hem weer gaat spreken En uh, we gaan bellen in Rudy's Nederlands hoekje met Wil de Brouwer Hij heeft een ja. nieuwsje. Oh ja, we gaan het over Jap Jum hebben hè? Ja. Ja. Jap -Jum. Okay. ja, dat is, Wat, een, uh, dat is een, een, een theatervoorstelling in Haarlem Deze week En dat gaat volgende week vindt dat plaats in Carré En uh, nou, daar gaan we even over babbelen Oké okay goed. Nou ja. ja, in ieder geval leuk uh, dat uh, Roy er weer bij is. We hebben weer een tandem uh, voor de komende twee uur, van vijf tot zeven. Ja, ja. Helemaal goed. Ja. Nou, we dragen graag het stokje aan jullie over. En wat voor uh, muziek gaan jullie draaien vanmiddag? Die, die plaat van, wat? Uh, je huh? moet die plaat draaien van, uh, van die popstar Henry. Een geweldig nummer is dat. <laughs> ja,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 Kijk, iedereen wordt gelijk stil hier. Hij is mooi hoor, hij is mooi. Hij is gevoelig. Nou, zo hoor je hem helemaal bij Entertainment for You. Dus gewoon lekker blijven luisteren. Naar ik, ik draai hem bij het nieuws van 6 uur. <laughs> <laughs> ook tijdens het nieuws. Ook maar doe hem de groeten namens ons. Want, ja. uh, Paulsen ja, Henry, dat show nieuws ja. is altijd weer uh, verfrissend en uh, vernieuwend. Dus dat is helemaal leuk. Ja, goed te horen. Goed, dus twee uur uh, gaan jullie weer uh, tegenaan. Ja. Nou jongens. Dus hier, zit erop, hè? Ja, het is hier lekker cool. Ik denk dat we hem blijven zitten hier. Want het schijnt buiten nogal warm te zijn. Laat hè? jij lekker zitten, dan ga ik wel naar buiten. Wow. Nou, dan ga ik wel achter Jan. Dus we hey, bedankt weer voor het luisteren. Afgelopen twee, drie uur, we hebben het weer met plezier gedaan. Ja, dat was weer heel plezier. Ik hoop dat u met veel plezier hebt geluisterd. Want we hebben het programma met veel plezier voor u gemaakt. En volgende week, daar zijn we er gewoon weer. Natuurlijk. Hele fijne zaterdagavond en geniet van het lekkere weer. En vergeet niet naar uh, het dorp te gaan, hè. Nee, zeker niet. Nee, nee. even Tuurlijk. lekker gezellig fun winkelen.